10 uur Remons Remer namens Journaal. Het kabinet wil het lage btw tarief van 6% afschaffen melden bronnen in Den Haag. Alleen voor de dagelijkse boodschappen blijft het lage tarief bestaan, maar voor de rest van de producten moet 21% btw worden betaald. Er staat een verlaging van de inkomstenbelasting tegenover. Verder wil het kabinet arbeid goedkoper maken. Het zijn plannen voor herziening van het belastingstelsel. Het kabinet de voorstellen vanavond bespreken met de oppositie. Nederlandse banken hebben nog steeds veel probleemleningen in de boeken staan. Het bedrag is nog iets groter dan vijf jaar geleden, zegt accountants en adviesbureau PwC. Samen hebben de banken voor zo'n 55 miljard euro aan probleemleningen. In 2010 was dat 52 miljard. Slechte leningen zijn leningen waarvan de kans groot is dat ze niet of niet helemaal worden terugbetaald. Nederlandse banken doen kennelijk niet voldoende om van die leningen af te komen, zegt PwC. De regering van Myanmar, het vroegere Burma, maakt zich in aanloop naar de verkiezingen schuldig aan omvangrijke intimidatie van de media. Dat zegt Amnesty International. Myanmar is sinds 2011 geen militaire dictatuur meer. Het land is veel vrijer geworden en censuur is officieel afgeschaft. Maar volgens Amnesty International gebruiken de autoriteiten nog altijd hun oude tactieken om de pers te muilkorven, zoals arrestaties en bedreigingen. De grote militaire NAVO-oefening in Polen deze week is volgens minister Koenders een belangrijk signaal voor de bondgenoten in Oost-Europa. Die landen voeden zich volgens hem bedreigd door wat er is gebeurd in Oost-Oekraïne. Ook is de oefening volgens Koenders een waarschuwing aan het adres van Poetin. Er is volgens die minister geen sprake van een nieuwe koude oorlog, maar de spanningen lopen wel zichtbaar op. De VS en de NAVO maken zich zorgen over de versterking van het Russische kernwapenarsenaal. En dan het weer, zonnig, maar vanuit het noorden meer bewolking en vanavond regent, wordt 17 tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon, ook buien en wat koeler, een graad of 16. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. De verkeersupdate. Sjombakker van de ANWB. files nog op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, bij knooppunt Diemen, 6 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A6 richting Muiden, bij knooppunt Muidenberg, 8 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Daar ben ik voor mijn eerst.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 The sweet and the sweet, sugar.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 Perfons you mon amour, moi Marcel, tu es très belle. En, en, en, en, en. Je suis une Oh! Je parle un petit peu français, me. Even need to me. Mais confus that me that vai for a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 Yeah. ja. Rita's boxing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?